Michel Koenen met het NOS-journaal. In Israël loopt het dodental op. Bij aanvallen van de Palestijnse Hamas-beweging zijn zeker 40 Israëliërs gedood, meldt de Israëlische nieuws site N12. 740 mensen zouden gewond zijn geraakt. Eind van de ochtend werden nog 22 doden en 250 gewonden gemeld. De Palestijnen melden ook slachtoffers door Israëlische luchtaanvallen op Gaza. De Palestijnse artsen melden via Al Jazeera zeker 160 doden en 1000 gewonden. Hamas nou, begon vanochtend met beschietingen vanuit de Gazastrook. Er zijn inmiddels zo'n 2000 raketten op Israël afgeschoten. De Israëlische politie verwacht dat de strijd vandaag al wordt beslecht. Het gaat waarschijnlijk dagen duren, zegt de politie. Onder de gewonden zouden ook agenten zijn. Israël gaat zijn grenzen met andere landen versterken om meer aanvallen te voorkomen. Volgens de Israëlische premier Netanyahu moeten anderen niet de fout maken om zich aan te sluiten bij de oorlog van Hamas, zegt hij. Ander nieuws, het westen van Afghanistan is getroffen door een serie aardbevingen met uitschieters naar 6,3. Zouden zeker 15 mensen zijn omgekomen en tientallen gewond zijn geraakt, melden de lokale autoriteiten. De aardbevingen waren zo'n 40 kilometer ten noordwesten van de stad Herat in de gelijknamige provincie. En de precieze gevolgen van de bevingen zijn nog niet duidelijk. Telefoonverbindingen zijn verbroken en mensen zijn massaal het huis uitgevlucht. Formule 1-coureurs krijgen voor aanvang van de sprintrace in Qatar een extra vrije training. De organisatie doet dat vanwege zorgen over het slijten van de banden. Bij de vrije training gisteren hadden sommige banden scheuren aan de zijkant. De vermoedelijke boosdoeners zijn de nieuwe piramidevormige curbstones op het circuit. Het zijn geribbelde randen zodat coureurs binnen de lijnen blijven. En de extra vrije training begint rond deze tijd. De sprintrace is rond half acht vanavond. Als Max Verstappen bij de eerste zes eindigt, pakt hij zijn derde wereldtitel. Twee nog vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen. Zon, het is zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Met name rond Amsterdam zien we de nodige vertraging. Zoals op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij knoop het Amstel staat 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopen ten Nieuwe meer. 6 kilometer filerijden en een kwartier op onthoud. En de A10 Noord, droogte van Durgedam richting Zaanstad, is een ongeluk gebeurd. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dat is deze maand van start gegaan. We hebben uh, ook weer een wild maand natuurlijk. wild maand, ja, ja dat is een logisch gevolg. Uh, maar uh, zet het alvast in je agenda. 31 oktober is het weer lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats Hier in een zand Dus uh, nou en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat, we hebben natuurlijk ook fijne muziek. Want. Uh, wat... Zeker, en we gaan naar uh, De Bolle, hè? We gaan. Oh ja, dat doen we de tweede helft van niet. Ja. ja, De Bolle. Ik was op Keukenhof.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 Belangrijke tuinman hè, daar. Ja, ze, nou, dat was wel grappig. Ze hebben 40 tuinmannen. En uh, er moest natuurlijk een plantmoment gedaan worden. En, uh, en er werd op welke tuinman dat samen met de Spiksplinter, de nieuwe directeur ging doen en een van de nazaten van de Telers. Die die al die miljoenen ballen levert aan de keuken. Of? En dat werd Hendrik Jan de Tuiman. Uh, nee, Tim. Uh, uh, nou, en Tim nog wat. Daar kom ik straks wel weer op. Zeker. Nou, dat in het uh, tweede gedeelte van uh, dit uur Zandvoort op uh, zaterdag. Nou, verder hebben we het even uitgezocht uh, wat betreft uh, de sprintkwalificatie. Die uh, vindt over negen minuten uh, plaats. Dus uh, nu zijn ze even vrij aan het uh, rijden over de baan.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 Um, even kijken wat ze. Oh ja, ze gaan dat bedrag. Uh, voor gebruiken. voor buitenmeubilair. Dus. Ja, ik zei al, dus uh, ze gaan uh, Rabobanken nee. kopen. <laughs> Jij doet vast aan wordfeut. Het <laughs> is niet te geloven. Dat, dus uh, dat was het laatste uh, nieuws van de reddingsbrigade. Uh, dan. Uh, nou, maar even vooruitlopend op uh, de evenementagenda: dat is. Je kan je al inschrijven.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 nou, moet je even googlen. www.sandvoortlightwork.nl Nou ja, dat zal het vast wel zijn. Uh, ik dacht dat ik het erbij had gezet. Nou ja, goed. Ik word ook een dagje ouder. Uh...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 ...studio-materiaal. En een handtekening? Uh, nou ja, whatever. Maar in ieder geval... It, uh, what, ...dat studio-materiaal... Dat, uh, ...dat intrigeert mij bijzonder... ...want ja, dan hoor je zeg maar dat hele ruwe materiaal... Zoals wij uh, dat helemaal niet kennen. En, nou, dat... en dat gaat hij meenemen naar de studio? Dat gaat hij meenemen ja? naar de studio. Wauw. Dus, ja. Dus daar ben ik eigenlijk misschien nog nieuwsgieriger naar... dan een hele nieuwe album. <laughs> dus, Jazeker. Dat was een mooie uitzending. Uh, ja, 20, dat denk ik wel. Ja. 22 oktober dus. Van ja, 2 uh, tot 5 op de zondagmiddag. Precies. En uh, nou, dat ga ik samen doen met uh, Thomas de Jong... en de technicus... Uh, want jij bent al heel vakantie. Zeker, ja. Ik ja, denk net naar Schiphol. Je uh. zit net even in het uh, Turkey Airlines... Uh, <lacht> ja, nou ja, Corendon, maar... Uh. Ja, ja. Oh, gelukkig maar. Goed, nou uh, Rob... Uh, ja, maar en, dat en, brengt en, me wel bij de nieuwe zin oh, ja. van uh, de Rolling Stones. Precies. Ja, de plaat duurt ruim vijf minuten. Daar heb ik nog de kortere versie uh, uitgekozen. Ja. Van uh, Sweet Sounds of Heaven, is gloedje nieuw.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 Drijf hem alvast op in je agenda, he. 22 oktober. Dat allemaal op de Sanfordse Radio van 2 tot 5 op een uh, zondag. Dan uh, een uh, Rolling Stones special en dat heeft alles te maken met het nieuwe album wat daar net uit is op uh, 21 oktober. Je hoorde de nieuwe singles Sweet Sounds of Heaven, De Rolling Stones en uh, Lady Gaga en een uh, klein beetje Steve Wonder op de achtergrond.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 En zij gaat uh, werken van Schumann en uh, Rachmaninov spelen. En Shopper. Uh, is even kijken. Kost allemaal 10 euro kaarten. Verkrijgbaar aan de zaal.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 Uh, in het, uh, in het, in het uh, initiatievencafé bij Maak Haarlem. Uh, en dat twee uur lang. Nou, dat gaat in een heel hoog tempo. Dus uh, hartstikke leuk. Dus mocht iemand uh, interesse hebben, uh, nou, organiseren zou ik zo zeggen. Ja, zeker. <laughs> nou, nou ja, oproepen. <laughs> Helemaal goed, uh, Benno. <laughs> nou, evenementen alom dus, uh, de komende tijd uh, hier in ja. Zandvoort en de regio. Wij zitten in Qatar zitten we met uh, de sprint shoot in het uh, eerste gedeelte.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 Voor de sprintrace van vanavond. Nou ja, oké. Okay. Zeker. Voetbal hebben we ook. hè, half ja. gestart, de ja, wedstrijd we uh, in uh, Muiden. Ja, en. Uh, stormvogels en... tegen SV Zandvoort. Goed nieuws.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 Lekkere gauw houden van de mama's en de papa's in de California Dreaming.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 Dus ja, best wel interessant om daar doorheen te lopen. Maar goed, afgelopen donderdag was er een persmoment. Want um, ja, het, de eerste bollen die gingen de grond in. Nou, daar kwamen dus veel tv-ploegen, fotografen, schrijvende pers. En wij van de radio die gingen daarop af.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 En ja, in een grote pot symbolisch die eerste bollen geplant door de directeur, Sandra Bechtold. En na dat plantmoment sprak ik even met haar. Dat klopt, ik ben afgelopen maandag begonnen. Dus het is vandaag mijn vierde dag. En bij het plantmoment gelijk de handen vuil moeten maken. Ja, ik keek net naar mijn nagels en dat ziet er niet heel fraai uit, maar...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 Ja, het, het, het lijkt me voor een gloednieuwe nieuwe directeur. Heel spannend straks uh, volgend jaar voor uh, Kijk je er echt naar uit? Ik kijk er ontzettend naar uit dat die deuren gaan op 23 maart uh, volgend jaar. Ja, ja. Succes. Dank u wel. in con non niente. ma guardato.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 Che pretende scusa in fondo scusa Ho scattato un'aranciata, lei sono fatta una risata, il mio whisky si è aggrappata, i cinque litri sono si scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, caretata, sul visino su di fatta ma sembrava una patata, ma chiappata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi..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 tot half december er rond in stoppen. Oh, je weet het niet precies? Nee, ja, de, de, de ene keer gaan er iets meer en de andere keer iets minder. Maar het, het is rond de 7 miljoen, ja. Het is wel ongelooflijk veel. Hè? En is het eigenlijk elk jaar hetzelfde rond, rond dat getal? Ja, een plek gaat eraf en er komt er weer ergens anders wat bij. Dus het blijft altijd ongeveer hetzelfde. Ja. O, Keukenhof heeft, is daarin dynamisch. Het is elke keer een, een ander stukje. En het zal ook ja. wel aan de mozaïeke liggen, denk ik. Ja, een maar ook de, de inzenders. Uh, de, uh, dat op een gegeven moment wel weer even aangepast wordt uh, qua ontwerp.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 Uh, en hoe lang, ze, hoe lang ze bloeien, maar wanneer ze omhoog komen. Dus je kan er in verschillende lagen planten. Dus dan heb je het hele voorjaar, heb je kleur. Dus je uh, uh, narcissen of krokussen, die bloeien eerder. Uh, uh, vroege tulpen, late tulpen. Je kan verschillende lagen in ze planten. Dus een, een late tulp, die kan je planten. En daarop doe je een uh, narcissen, krokus. Nou, die komen als eerste op. Ja. En... Maar even, even voor de duidelijkheid. Uh, uh, lagen, dan bedoel je dieptes in lagen. Ja, ja.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 sneeuwklokjes, die zie ik zelf altijd graag. Het, uh, die, die zijn het allereerste. Hè? Die zijn, ja, maar is... die zie je weinig. Ja, nou, bij mij in wel, uh, maar uh, dat werkt wel goed. Die hoef je er ook niet uit te halen, maar